Het leger, dat het land bestuurt sinds de aftreden van president Mubarak, stelt onder meer voor om over een paar maanden parlementsverkiezingen te houden. Maar volgens El Baradij is er dan te weinig tijd voor het vormen van nieuwe politieke partijen, waardoor partijgenoten van de oud-president Mubarak het nieuwe parlement zullen controleren. El Baradij zei dat hij om die reden bij het referendum tegen zal stemmen. Nederlanders voelen zich minder ontevreden over de maatschappij en de politiek. In 2004 was 33 van de Nederlanders ontevreden. In 2009 26 Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vergeleken met de jaren 90 voelen Nederlanders zich nog wel ongelukkiger. Toen had zo'n 15 een onprettig gevoel over de maatschappij en politiek. Volgens het SCP maken we ons nu vooral zorgen over de verharding in de samenleving, de integratie en de politiek. Vooral lager opgeleiden maken zich de zorgen over.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 I'm Dit is van Corine Belly, Ray, wat je hoorde, sleeping, en daarmee ben je welkom bij de Niet Anders... het muziekprogramma van Radio 1. Met muziek weer van heen en verre van alle genres en van alle tijden... en zo van tijd tot tijd ook een studiosessie en opname... die we gemaakt hebben toen echt een gast in een van de programma's... was op Radio 1 of op Radio 2, kan allebei zijn... En zo'n gast die haalde de gitaar uit de koffer of ging achter de piano's zitten, die daar stond en ging live het een en ander doen. Dat zijn de studiosessies. En wat ik het komend uur laat horen, dat is uh, materiaal van Jeroen van Merwek, die een paar weken geleden te gast was bij Speakers met Koppen. ...ook aandacht voor repertoire van de Everly Brothers. We laten iets ouds van de band horen, maar ook iets wat gecoverd is... ...en wat bekend is gemaakt door die Everly Brothers. En dit wordt James Bond. So Far Gone... Blame. Misschien heb je hem vanavond nog wel gezien. En heb je hem ongetwijfeld ook al gehoord. Want hij trad namelijk op in de Hennecum Music Hall. James Blunt, hier op Radio 1, de Varen De Nacht Niet Anders, zong hij zijn meest recente plaats. So Far Gone. En dit is dan die oude plaats van de Everly Barrage, maar niet door de uh, Don en Phil zelf. Maar door Alison Krause en Robert Plant. Gone, gone, gone. So, so, so, so. gone. Gone, gone, gone. Really gone. Gone, gone, gone. Because you done me wrong. Like everyone that you need, baby. As you walk down the street, baby. We'll ask you why you Maar krachtig, deze van de Everly was in 1962. How can I meet her? Don en Phil Evelie, die in 1964 een hit hadden met gone, gone, gone. En dat hoorde je dan in de uitvoering van Alison Kraus en Robert Plant... een oude rocker en een jonge countryblom... die elkaar zo'n vijf jaar geleden hebben ontmoet... en toen uh, matchde het met elkaar... en hebben ze een aantal interessante dingen op de plaat gezet. Zoals deze coverversie van Gone, Gone, Gone... dat je in de oorspronkelijke versie van de Everybody's Brothers wellicht kent. Dit is nieuw, Gabby Young and the Other Animals.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 Minuten geleden geleden hoorde je een jonge meid met uh, een combinatie van gypsy en folk. Dat was Gabby Young uit Engeland komt ze. En ze laat zich assisteren door The Other Animals. De naam van de band Gabby Young en The Other Animals. Ask a Question, de titel van de song. Een nieuwe plaat is dat. En vervolgens iets ouds. de na. Daar is hij beroemd mee geworden. Maar hier is hij ook uh, heel bekend mee geworden. Gilbert Becot. 2001, toen stierf hij. En tegenwoordig... Kan je zijn graf vinden op Père Lachaise? Hij is een goed gezelschap, want Yves Montand, Maria Callas, Morsen en Edith Piaf en ook Chopin die liggen daar. Die hebben daar een laatste rustplaats. En daar is deze dame nog niet aan toe. Ze is nog jong, jonge blond uit Vlaanderen, Célas Sou. Dit is van haar nieuwe CD. It is not that easy. You understand Oh yeah, I'm no alone oh, oh. seeing. Control And then I'm shaking a locked inside my head Nothing De van de jeugdige Vlaamse Celassou. De buurtcd die net is uitgekomen. Er staat uh, voor een deel nieuw materiaal op, maar ook het oude materiaal. Een epietje die ze uh, zo'n twee à drie jaar geleden maakten. Ook die songs die zijn op die CD toegevoegd. Dus dan heb je meteen alles van Celassou. En het zal me niet verbazen als je deze jonge dame de komende zomer op diverse popfestival zal tegenkomen. U weet wel Pinkpop, maar daar weten we volgende week meer over. Want op woensdagmiddag, aanstaande woensdagmiddag... in Paradiso, daar geeft Jan Smeets traditiegetrouw. De week na als woensdag de persconferentie in Paradiso. Dit wordt Jeroen van Merwijk. Die was een paar weken geleden te gast in speakers met Koppen. Werd niet geïnterviewd? Nee. Hij ging zingen. Het doel van de schepping...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 Mooi gezongen, en dat deed Jeroen van Merweek 19 februari jongsleden in het zaterdagmiddag radioprogramma Spijkers met Koppen waar die te gast was. Het doel van de schepping ben jij. Een aanstaande zaterdag tussen twaalf en twee... Dan is daar een optreden van Geer Reinders te beluisteren en te bekijken in Spijkers met Koppen. Dit is een compositie van Smokey Robinson. I Baby. And I'd be doggone if I wouldn't bring you my face. Baby. baby. But if I ever caught you running around Blowing my money all over this town Then I wouldn't be doggone Hey, hey I'd be long gone Then I wouldn't be doggone I'd be, doggone. I'd be long gone If you ain't warm as a breath of spring, huh? Oh, baby. baby. And if we live to be a hundred years old, if you ever let that spring turn cold, then I wouldn't be born. Me. Well, now what I say, oh, believe me. Well, every woman should try to be whatever her man wants her to be. And I don't want much. All I want from you is for you to be true to me. I'll be doggone if love ain't a man's best friend. Oh, baby, baby. And I'm be doggone If you ain't a loving end Baby So I know you make me feel Like nobody could If I ever found out That you're gonna no De Motown Sound, vaak uh, nagebootst, geïmiteerd, maar niet meer geëvenaard. In 1965 hoorde je de stem van Marvin Gaye... en het liedje was van uh, Smokey Robinson, I'll Be Doggone. Take Me Over, dat is het volgende liedje dat ik je laat horen. Het wordt gebracht door een Australische band, Cut Copy. En als je goed luistert, dan herken je misschien... het lijkt op iets anders. Nou, misschien dat we op hetzelfde niveau zitten, na dit nummer... Ja, Terug op dat bas loop je, dat ritme misschien meer er al achter, en misschien ook niet. Je hebt in ieder geval luisterd naar een band afkomstig uit Melbourne. Take me over, dat is wat ze brachten. En weet je het nog niet? Ja, dan nou weet je het nu wel. Hetzelfde bas loop je, hetzelfde ritme dat kom je tegen op de CD Tango in the Night met daarbij repertoire van Fleetwood Mac. En die had in 1988 een hit met dit... De LP van Fleetwood Mac, die in 1988 verschenen. Dit was de heet zin Fleetwood Mac. En je hoorde het gezelschap met FW. Vorige week in de nacht klinkt anders. Toen draaide ik The Birds Turn, Turn, Turn. Een liedje van Piet Seeger. En die Piet Seeger, de goede man, is immers hoogbejaard. De, in mei zal dat zijn, de negentiende. Dan zal hij maar liefst 92 jaar worden, Piet Seeger. Redom zelf nog eens keer te laten horen bij leven en welzijn. Bobo slaby. Go to sleep you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can't you hear the steel rails humming? And your hair is turning gray Lift your head and smile at trouble You'll find peace and rest someday So go to sleep Snow Er is dan nog een jonge Piet Seeger die je hoorde met hobo's lullaby. Zoals gezegd, de man die gaat in mei 92 jaar worden. Hoogbejaar dus, deze Piet Seeger met hobo's lullaby. En. Ja, er, er zouden wel eens mensen kunnen zeggen van. Ik ken je, sorry, kunnen zijn. onder ons denken van. Ik ken dat liedje ergens. Van. Het liedje, dat hobo's Lullaby... Dat heeft. Ja, dat is al heel oud. Dat komt uit de 19e eeuw. Zo'n beetje. Want dat heeft diverse bewerkingen ondergaan. Maar in de eerste helft van de vorige eeuw. Toen is er ook een Nederlandse tekst opgekomen. op dit melodietje Hobo's Lullaby. En dat ging dan over Jopie Slim en Dickie Bigmans. De figuren die voorkomen in een uh, comic, een strip. Destijds heel populair en zo populair destijds, en dat is weer lang geleden... dat ik de boeken zelf nooit in uh, handen heb gehad, terwijl ik er ook een aantal jaartjes mee ga. Zo'n jaren zestig jongens, zo'n babyboomer. Uh, ik heb ze in ieder geval niet in handen gehad, die uh, boeken van Jopie Slim en Dikke Bigmans. Maar op internet is er nog steeds vraagnaam. naar. Boeken van Jopie Slim en Dikkie Bigmans. En middeltje dat daarbij hoorde, dat was dan dat Hobo's lullaby... dat je, dat je hoorde in de uitvoering van uh, Pete Seeger. Er is een nieuwe cd uit van R.E.M. Collapse into Now En daar ga je de komende week meer van horen hier bij Radio 1. Want het is namelijk Radio 1 cd. Dit is een heel fijn liedje eruit. Every day is yours to win. R.E.M. With the walk, the walk and the talk and the clock, clock. With the rock And the roll, and the bridge, and the toll With the brilliance, and the light And the stink, and the fight Ik terug te vinden op Collapse into Now, de nieuwe cd van REM. En ik liet je luisteren naar Every Day is yours to win. Anymore, and every good thing that I do is listed, and you're keeping score. Love's not a competition, but I'm winning. Love's not a competition, but I'm winning. The Kaiser Chiefs en last another competition, but I'm winning. Vier jaar geleden werd dat uitgebracht. En de mensen zullen op dit moment rustig aan daar wat gaat om optredens. Maar ze zijn wel in juli in België op de weide van Rock Werchter. Daar zijn ze te zien en te aanschouwen. De Kaiser Chiefs. die in mei 92 jaar wordt de man die je nu hoorde, de trombonist, die is veel jonger. Die wordt in april 81 jaar oud. Chris Barbour die hoorde je met zijn jazzband, de Britse trombonist. En het overbekende Tiger Rack. Zo dadelijk Martijn van Beek met de laatste nieuws. En tot die tijd, onze vrienden uit Vlaanderen. Op de beekstroep van de leven.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 Op de wegstrook van een leven Daar hebben de mensen niet veel praat Hier hoor je geen vals gezeven Hier toont mensen waar gelaat Hier kan je altijd iemand vinden Met nog meer pek dan jij Ja, jij Op de wegstrook van een leven Daar is de hoop altijd nabij, oh jij. Yeah.